Goedenavond, mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. De hulp van VN-organisatie UNRWA dreigt verder in de knel te komen. De belangrijkste hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen mag zijn werk niet meer doen. Israël heeft een wet aangenomen die het werk van UNRWA verbiedt. Volgens Israël is Hamas in de hulporganisatie geïnfiltreerd... Amerika heeft de Israëlische regering opgeroepen om het besluit niet uit te voeren en zegt dat een hulporganisatie als UNRWA in de regio onvervangbaar is. We have made quite clear to the government of Israel that we are deeply concerned. UNRWA plays a critical, important role in delivering humanitarian assistance. De nieuwe wet kan grote gevolgen hebben voor de toch al beperkte hulpverlening aan Gaza. Veel mensen in Gaza zijn afhankelijk van UNRWA en veel hulpgoederen komen via Israël Gaza binnen. Er zijn veel zorgen over de plannen van het kabinet om paspoorten te gaan controleren langs de grens. Op die manier willen ze mensen tegenhouden die illegaal de grens over willen steken... Maar de Marochaussee verwacht veel extra werk. En burgemeesters denken dat inwoners die vaak over de grens moeten last krijgen van de vele files. Ajax stapt naar de Europese voetbalbond UEFA om te protesteren tegen de beslissing om geen Ajax-supporters toe te laten. De autoriteiten van San Sebastian willen geen buitenlandse voetbalsupporters bij de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Real Sociedad. Vanwege ongeregeldheden bij eerdere wedstrijden. Ajax lijkt er nu de dupe van te worden, zegt de club. Universiteit in Utrecht stopt na volgend jaar met het aanbieden van een aantal talenstudies. Duits, Frans, Arabisch en ook Keltisch worden uit het aanbod gehaald vanwege bezuinigingen. Ook zijn er te weinig aanmeldingen. Jaarlijks krijgen de studies minder dan 25 nieuwe studenten. En dat is niet genoeg, zegt deze decaan. Nou, We wisten al langer dat we het moeilijk hadden met een grote hoeveelheid kleine opleidingen in onze faculteit. Maar er komt nu een miljard bezuinigingen van het kabinet overheen. En dan wordt het wel heel moeilijk. Kunnen we zeggen dat dit dan de druppel is? Nou, dit is, een, een, dit is meer dan een druppel. Dit is een golf. Volgens studiejaar kan er nog één nieuwe lichting beginnen. Daarna worden er geen eerstejaars meer aangenomen. Het weer vanavond en vannacht is het vrijwel overal bewolkt. En valt er af en toe een bui. Morgen is het in een groot deel van het land bewolkt. En ook dan is er weer kans op regen bij maximaal 16 graden. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM? ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Welkom bij het tweede uur Play It Loud Underground. Yeah. Welcome to the second hour of Play It out Loud Underground. underground. <laughs> nog sneller. Mijn naam is Ben Van Rode. Mijn naam is Marcel van Kuik. Hm, Welkom terug. terug. Ja. Welkom terug. Leuk dat je nog luistert of net luistert. Ja. En ik, kon, ik was laatst op Marder concert en dan word je aangesproken. Ben jij GB Macabre? Ik zei ja, ik ja. ben GB Macabre. En we luisteren altijd naar je show. Nou, wat leuk. Ja. Ik vind het leuk. Dus wat? even nou, leuke een shout-out naar Claire en Diederik. Diederik uit België. Zij komt uit de UK. Als jullie luisteren. Leuk dat je luistert. Oh. Hartstikke leuk. Dank jullie wel. Keep on listening. Oh, she doesn't speak the oh. Dutch that much. Oh. Thank, you, okay. for Thank listening. you so much for listening. Claire en Diederik van Belgium. Yeah. Um, je luistert naar Arkenoem. Hij is er ook alweer mee gestopt. Arkenoem. Nee, 19... dood toevallig. Nee, ja, niet dood oh, gelukkig niet. Ja, Dat was hij die eigenlijk dood. niet in de programma nee, vanavond. Nee, hadden we niet mogen draaien. Nee. Hij hoort niet bij de dood. Nou ja, de, of we draaien de, de twee uur de levende. De band is eigenlijk nee. wel overleden. Oh. Ja, ja, 2018 zijn ze ermee gestopt. 1993 opgericht. Eigenlijk is het een eenmansband. Volgens mij heb je het nooit opgetreden. Oh. Dat gaat ook niet meer gebeuren. Nee. Maar ja. Uh, we hebben nog veel muziek dus tweede uh, uur van de overleden bands. Tweede uur van de overleden. Na de volgende <laughs> band leeft ook nog oh, die gelukkig. We wel. Okay. Die hebben vorige, afgelopen vrijdag nog opgetreden in de P60 achterveen. Oh, ja. ja, was je erbij? Als je erbij. Nee, ik was twee keer ja. naar Marduk. Ja, oké. Okay. En dit werd me iets te veel. Ja. Met mijn hoofd. Dat kan ik me voorstellen. het ja, is nog steeds niet dennerend, hè. Nee, nee. Nee. nee. Maar nu wel. Nu wel. Komt door de muziek hè. Ja, precies. Als het programma is afgelopen En de ja. last valt van je schouder hè. Ja. De spanning over het interview natuurlijk. Dat is het. Dat was het. Ja moet uh, gewoon vaak het programma doen, denk ik. Dan heb je oh, gewoon een last van uh, je hoofdpijn. Ja. Misschien hmm, hmm. is dat het. Zie je toch maar wekelijks doen? Ja. <laughs> je had nog wat meer te melden over uh, volgende mm. maand? Volgende maand. Ja, want we hebben volgende maand ook. Uh, speciale, gast. Oh, speciale gast. Speciale gast. Ja. Speciale gast. Een hele grote Mayhem-fan. Ja. Sander. Ja. Gaat uh, leuk dat hij aan, hier aanschuiven. Ja, gezellig. Hoe dus, uh, meer zielen, hoe meer vreugde. Absoluut. Ja. Is het, uh, een beetje Zijn muziek... veel uh, meer doods in de uitzending. Ja, nou, Daar kan ik ook zijn. niet dat hij... Nee, nee. nee, maar ik bedoel qua muziek en ja. qua sfeer. Dat absoluut, is. absoluut. Ja. Um, if you're from abroad, you have no idea what we're just saying, but... Not interesting. Not interesting. <laughs> you probably hear We're talking bullshit here. Yeah. yeah. So, uh, we're going to cut the bullshit and yeah. play some music. Yeah. Um, Ze hebben opgetreden inderdaad uh, in Amstelveen. Hier is... Come Yeah. See you for Als ik nu zeg wat hij zong, dan hoor je het. Maar ja, het is al voorbij, dus hoor je. Het niet. <laughs> uh, dit was Endesma met Against All. En daarvoor hoorde je Kamfer. Ja, lekker plaatje. Touwvuur. Ja. ja, met uh, waar, waar Noorse. Noorse. Ja, twee Noorse bands achter elkaar. Ja. En Nu gaan we naar een dead metal plaat. Ik ik zag ja. ik alweer weinig dead metal Inderdaad, in je geplaatst? Ja, uh, ja. ja. de ja. eerste pas vanavond. Is dit, ja, ja, de Asarat is ook, beetje, ook een beetje... een categorie death metal. Ja, dat is. valt ook oh. wel onder de death metal. Maar niet echt dead, death metal. Ah, oh, oké, okay. nee. Dat de, maar dit wel. Dit is een echt gewoon death metal plaat. Old school death metal. Oude schoolse death metal van... Ja. Auw, topsy. Auw, topsy. Au, topsy. Au, topsy. Met Au, topsy. het ha? nummer Shared Remains. Ja, die kennen we wel. Die kennen we wel. Ja, die kennen we wel, ja. Ja, ja. ja. ja. ja. Je hoorde Antaïus uit Frankrijk van met de principie... Nee, dat hoorde er niet bij. De principie... Ik was dat geen <laughs> ja, idee, een storing in mijn hersenen. oh jee. De principie <laughs> filicum van Antaïus hoorde je en daarvoor hoorde je autopsie met Shadow Remains. Uh, Stonehenge. ja. Dus Volgende even jaar. over. Hè? Ja, maar had het er even jaar. over toen de ja. microfoon uitstond? jullie ja, weten wat er allemaal besproken wordt als de microfoon uitstond. Ah, echt hè? Um, Stones hebben een erg, erg goede lijn op volgend jaar, volgend jaar. Er zijn nog kaarten, er zijn al heel veel verkocht al. Zijn, ja. uh, vrij rap. Hè? Autopsie komt. Macabre komt. Nepalandet komt. Nile komt. Hé, we hebben een best. vertraging op de lijn, dus ja. waarschijnlijk zie je nu pas Mijn wat er net gebeurde. Je, ja, nu, maar gaat hij nu weer aan, ja. <laughs> uh, En nog een band. Ja, moet. Daar moeten we heen. Ja. Daar gaan we heen. Het is een uh, eerste... Echte show geloof ik ook in de tijden of niet? Nee, oh. ze hebben wel eens, ze, ze hebben, ze zijn, ze waren gestopt. Ja, maar ja. Ik heb al een tijdje ja, niet ja, gehoord meer. Van. Nee, maar ze uh. hebben wel een paar keer opgetreden al inderdaad. Maar dan niet in Nederland. Uh, ja, oh. volgens, of, of, hebben ze niet op Deadfest opgetreden? Oh, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ze hebben absoluut opgetreden. Oh, oké. Okay. Dus het is geen uniek optreden in ieder geval. Nou, ja... Voor mij wel, want ja, ik, heb ze, ik heb ze toen gemist. Voor mij ja. is het echt heel lang geleden. gezien. Okay. Waar hebben jullie het over? Ja, Dismember. We hebben het over, ja precies. Dismember. En we gaan naar een, uh, ja... Nummer 13 van vanavond. Eén van de eerste die ik hoorde. Nummer 13, ja. Dus ja. speciaal. De klassieker. Uh, van het album Incident op scene, En op scene Skinfather. Kijk. Kijk. De Dark Throne met Skull van Assad. De sol van het welbekende Transylvanian Hunger. Klassieker. Eigenlijk ook nog eens twee klassiekers achter elkaar. Dismember ja. Member en Dark Throne, Zweden en Noorwegen achter elkaar. Yes. Geweldig. Ja. Ja, we dat hebben goed. kort tijd, dus ik ga gelijk verder. Ja, met de volgende. Met de volgende. Ja, en dat was Cultus Profano ja. met Upon a Tomb af. Wauw, was er even klein. Sacrilege. Ja. Yeah. Yeah. Sacrilege, ja. Yeah. Doen we die. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> you, you. het nummer Alba Mater, Wat van het album Wolfhard komt, wat alweer uit 1995 dateert. Wat een mooi woord, dateert. Um, en mocht je het nou een heel leuk nummer vinden en een hele leuke band vinden, ik weet niet of het in de concertagenda voorbij komt, maar op 6 november spelen ze in FNR naar Eindhoven Moonspel. Aha. Ja, kom uh, volgende week voorbij. Volgende week voorbij. Ja, oh, ik, ik heb, heb nu de, de weekagenda. Ja. ja. Maar ja, ik denk het hoort bij het nummer... Ja, ja. De Weekagenda. Met Ook. het Metal News met Marcel van Kijk. Yeah! De Play It Loud Concertagenda. Ja, ja. Op 31 oktober en 1 november komen de onbetwiste helden van de post-hardcore en metalcore terug naar de 013. Na een uitverkochte 013-show in maart 2023 komt de band, en dan heb ik het over Beartooth, weer terug. Maar niet voor één keer, maar twee keer terug naar Tilburg. Show 2 op 1 november is al uitverkocht. Maar voor de show op 31 oktober zijn nog kaarten beschikbaar. De tickets kosten 42,80 euro, inclusief servicekosten. En kijk voor het tijdschema op www.013.nl. En diezelfde avond kun je ook naar Misery, Mr. Misery en Islander in het patronaat in Haarlem. Want op donderdag, dus 31 oktober, staat de sensationele metalband Mr. Misery uit Zweden in de stage 2 van het patronaat. Door de combinatie van hun muziekstijl, die de essentie van alle moderne Heavy muzieksubgenres vastlegt en hun theatrale verschijning zijn zij de perfecte band om Halloween mee door te brengen. Mr. Misery heeft een indrukwekkend parcours afgelegd sinds hun oprichting in 2018, waarbij ze niet alleen het podium deelden met bands als Nightwish en Dream Theater, maar ook lof oogsten voor hun entertainende stage presence. Sinds het uitbrengen van hun debuutalbum Unalive en de opvolger A Brighter Side of Death... heeft Mr. Misery zich succesvol weten te onderscheiden met hits als Ballad of the Headless Horseman... en Devil in Me, die al miljoenen streams hebben verzameld en prominent aanwezig waren in de grootste metal playlists. De support komt dus van *Islander*, een energieke Nederlandse alternatieve metalband... die is ontstaan uit een gedeelde passie voor muziek en dan met name nu-metal. Het begon allemaal met de wens om de klanken van de Deftones te mengen met nog zwaardere lage stem de riffs. De deuren openen om half acht. Aanvang is 8 uur en de tickets zijn nog beschikbaar voor 22 euro. Op 31 oktober kun je ook nog naar Mother of Millions in Ragnarok in Bree of naar Ne Obliviscaris in Effena in Eindhoven. Gaan we door naar november. Op 1 en 2 november vindt het Brainstorm Festival plaats in de gigant in Apeldoorn met Evergrey en Theocracy en nog vele andere. En ook op 1 november komt Lazarus uit Budapest, namelijk langs. Die staan met hun zware riffs en charismatische zang garant voor een authentieke, agressieve, rauwe, energieke show En staan inmiddels hoog aangeschreven in de Hongaarse muziek De band is ook geen onbekende in het Europese en Britse tourcircuit. Toerde de afgelopen jaren met legendarische metal acts als Saint Vitus of Saint Vitus, Crowbar, Dope Throne, Weed Eater, Bong Ripper, Primitive Man en veel meer. Ook stond de band op festivals als Desert Fest in Londen en op de main stage van het Seagat Festival. De muziek van Verboot. Die komen dus als support. Is een geduchte onheilschreeuw in het oneindige duister. Een ode aan de grote aftakeling hoe leven en dood elkaar voeden tot het onbekende hiernamaals. Muziek als een kosmische natuurkracht... dat nihilisme ombuigt iets schoons. Bijna religieus. De deuren openen om half acht. De tickets kosten slechts een tientje. En het speelt zich allemaal af in het slachthuis in Haarlem. En op 1 november kun je ook nog naar Mother of Millions... mocht je ze niet kunnen zien in uh, eerder genoemde Ragnarok. Dan kun je ze nog zien in de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. Hoe verzinnen ze het? En ook op 1 november kun je naar de New Roses en de Dirty Denims... in Willem II in Den Bosch. Uh, op 2 november, uh, dan treden Bewitcher Lucy Fungus en Altas, dat is lekker doom metal. Die komen naar het Mucus in Leeuwarden. Dat is wel een eentje rijden, maar mocht je daar zin in hebben, dan kun je daar nog naartoe. Ook op 2 november vindt Trashcan een scum reunie, 40 jaar in de scum in Katwijk. En dan tot slot hebben we op 3 november nog de Sepelfest. Dat is een festival ter ere van het 40-jarige bestaan... en de afscheidstournee van de Braziliaanse metalgrootheden Sepultura. Op zondag 3 november neemt de band Sepultura afscheid bij Mainstage in Bos. met een definitieve farewell show als headliner op hun eigen Sepelfest. Het is natuurlijk geen festival zonder meerdere acts... Sepultura heeft voor dit festival zes andere bands uitgenodigd om samen te groove. Tickets vanaf 58,80 euro zijn dus nog beschikbaar. Dus wees er snel bij. De deuren openen al smiddags om 2 uur en de aanvang is om 3 uur. En dat vindt allemaal plaats dus in de main stage in Den Bosch. De andere bands die ze hebben uitgenodigd zijn natuurlijk Ginger, Obituary, Jesus Peace, Gatecreeper. 200 stab wounds en enforced. En dan tot slot kun je nog naar de Stormram Global Assault in de Willemene in Arnhem. En deze hebben de bands Abigail, Perpetual Warfare, Black Mass, Persecutory en Conatus. en Vidar. Nooit wel gehoord verder. Dat was hem weer voor deze week. Volgende week uh, weer uh, meer Concertagenda. Waaronder dus uh, Moenspel. Waaronder Moenspel. Als we, ja, we niet uitkocht zijn natuurlijk. Hè. Nee, dat is waar. Ik heb het nu aangekondigd. Uh, dus... Ja. Nou, kan het zomaar zijn dat zij. Beter toch... nu kaarten kopen. Ja, precies. Nou, dan zit het er alweer bijna op, helaas. Hè. <laughs> Gaat de tijd snel allemaal ja, uit. Nou, nou maar we kunnen weer terugkijken op een leuke uitzending. Absoluut. En, uh, een mooie interview weer. Wil je dat terug kunnen luisteren? Je, of wil je terug willen luisteren? Dan kan dat. Maar dat kan niet gelijk. Want het moet nee. eerst even geüpload worden. En, maar het staat dan op. Uh, uitzending gemist van ZFM. Van ZFM. De, daar, de, daar kan je ja. naar de tijdstippen gaan. ...de desgewenste programma... ...een ja. uur selecteren... ...en dan kun je hem ook downloaden... ...en of eventueel ja, te luisteren online. De mooie YouTube. stemmen. In het Interview een in Misery Machine... Uh, ...als je die gemist hebt... ...kan je dat nog... Het uh, was een heel leuk interview. Ja, zeker. Leuk interview, die man had er ook zin in. Ja, dat was goed, goed te horen inderdaad. Ja, en, absoluut. Uh, ja, muziek is even wennen. Dus even dat wel, is even wennen, ja. Het is, ja. Je moet ervan houden, Black, Black Noise. noise. Ja. ja. Het was mij niet bekend... Uh, ...het uh, subgenreel. Is het, het is een genre. heel uh, ritueel... ...dat ja. hij... Uh, nou, ja. En misschien binnenkort, hij komt met een nieuwe demo uit. En misschien gaat hij nog binnenkort optreden in Noorwegen. Maar je ja, weet het niet. In Noorwegen? Oh ja. Ja, dat stuurde hij mij. Oh, wow. Oh. Nou, wie weet. Maar ja, ik hoop het voor hem. Ja. Nou, voor de liefhebbers dus die daarvan houden, uh, nou, Ja, de muziek op. Het lijkt band, wel heel he? interessant om een keer te zien. In nou. Ja, wie weet. Dus op de radio dan denk je misschien van, wat de hel is dit Ja, heel apart. Ja. Maar, maar er zijn liefhebbers voor schijnbaar. Absoluut. Ja. Dan sluiten we de avond af, zo direct. Ja. Net. Wat is het slotnummer van vanavond, ook passend uh, in het Halloween-thema? Rotten Casket. Ja. Van uh, Martin van Drunen. Hij staat de zanger van. van, we wel, van wel bekend cool van Mettens Van ja. Hell of Bullets. Van nog veel meer. Uh, uh, Nederlands trots. Een van de beste. De van Absolutely. Nederland. Absolutely. Denk ik ja. Zomaar. ja. En dan bewaren we de Empaligon, die op het adviesje staat. weer Die schuiven we gewoon weer door. Want... Ja, spijt ons. Ja. Ik, sorry, sorry Empaligon. Ja. Jullie gaan naar volgende maand. Yes. Nou, Wij bedankt ook. allen weer voor het luisteren. Ja, absoluut. Dus, uh, Dank je van wel. Band, uh, ben, uh, ben je er weer? Ben er weer. Ben er weer. Volgende me maand. Zonder ja. hoofdpijn. Ja, en, uh, ik hoop het ook. En dan alles, met uh, uh, Sander, hè? Ja, absoluut. Sander komt langs. Ja. En die gaat jullie allemaal. Uh, Lekkere muziek uh, vertellen, uh, draaien en vertellen. Ja, we gaan hem instarten. We hebben weer tijd. Hey, bedankt voor het luisteren iedereen en uh, tot volgende week en tot volgende maand voor Ben. Hou hem hard. Stay metal.